7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Saleh van Jemen is in saoedi arabië voor een medische behandeling. Hij landde gisteravond laat op een militair vliegveld... en is naar een kliniek in de hoofdstad Riaat gebracht. Het nieuws is bevestigd door een regeringsfunctionaris in Jemen... die eerdere berichten over een vertrek van Saleh nog tegensprak. De president raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Deskundigen vermoeden dat Saleh na zijn behandeling niet terugkeert naar Jemen. Dat is volgens hen onder meer af te leiden uit de grote groep naasten van de president die met hem mee naar Riyad is gekomen. De president is al 33 jaar aan de macht en weigert ondanks hevige protesten op te stappen. Ook druk van buurlanden heeft tot nu toe niets uitgehaald. Door het vertrek heeft de vicepresident van Jemen alle taken van Saleh overgenomen. Gisteren sloten de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand... na een bemiddeling door koning Abdullah van Saoedi-Arabië. Volgens de eerste berichten wordt de bestand nageleefd. Nederland sloot zijn ambassade in Jemen gisteren vanwege het toenemende geweld. In Maastricht is een man van 30 gisteravond om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders zijn huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw, die ook in huis was, bleef ongedeerd. De schietpartij gebeurde in het westelijk deel van Maastricht in de wijk Dans. De daders zijn voortvluchtig. De politie weet nog niet wat de aanleiding is voor de schietpartij. Bij de parlementsverkiezingen in Portugal gaat de strijd vandaag tussen de centrumrechtse sociaaldemocraten en de socialisten van demissionair premier Socrates. Beide partijen vinden dat er bezuinigd moet worden, maar ze zijn het niet eens over de manier waarop dat moet gebeuren. Portugal heeft net als Griekenland en Ierland miljardensteun van de Europese Unie toegezegd gekregen om uit de financiële malaise te komen, maar wel onder strikte voorwaarden. De centrumrechtse lijsttrekker heeft gezegd dat hij die voorwaarden wil bijstellen. Hij ligt in de peilingen nu voor op de partij van Socrates. Het kabinet van Socrates viel in maart omdat zijn drastische bezuinigingsplannen geen steun kregen in het parlement. Een helikopter van de politie gaat met hittesensoren... brandhaarden in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede in kaart brengen. De veenbrand is nog niet uit... en het is moeilijk te zien waar het onder de grond nog smeult. Sinds vijf uur vanochtend is het bluswerk hervat. Vannacht lag dat vanwege de duisternis stil. Verder wordt het werken bemoeilijkt doordat brandweerwagens het gebied nauwelijks in kunnen. De brand in Aamsveen ontstond vrijdag... en heeft zeker 100 hectare natuurgebied verwoest. Een deel daarvan net over de grens in Duitsland. De politie in Mexico heeft een belangrijk kopstuk van een drugsbende opgepakt. Zijn bende zou ruim 100 mensen hebben omgebracht en begraven in een massagraf. De politie heeft ook zo'n 100 pakken cocaïne en allerlei wapens in beslag genomen in de kustplaats Cancún. De politie heeft ook een inval gedaan in het huis van de voormalige burgemeester van de stad Tijuana. Daar werden in totaal 40 geweren, bijna 50 pistolen en een gasgranaat gevonden. De oud-burgemeester staat bekend als een bijzonder persoon. Zo hield hij er een privé-dierentuin op naam met meer dan 20.000 dieren... en is hij eerder gearresteerd voor het smokkelen van bond en ivoor. Ook zou de oud-burgemeester jarenlang drugshandel mogelijk hebben gemaakt... In het zuiden van Chili zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting. Het gaat volgens de autoriteiten om een voorzorgsmaatregel. De huizen worden niet direct bedreigd. De uitbarsting kwam onverwacht omdat de vulkaan al tientallen jaren niet meer actief is. De aswolk reikt tot 10 kilometer hoogte en drijft nu richting Argentinië.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 Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Brazilië gisteravond gelijk gespeeld. Het bleef in Brazilië 0-0. Keeper Tim Krul maakte zijn debuut voor Oranje omdat de twee vaste keepers Stekelenburg en Vorm zijn geblesseerd. Bondscoach Van Marwijk was tevreden over het spel. Hij zei dat het elftal goed evenreind was gebleven ondanks het feit dat Brazilië revanche wilde nemen op de nederlaag van vorig jaar op het WK. Het weer het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag in het hele land kans op regen. Vooral in het oosten komen dan hevige onweersbuien voor met hagel en veel neerslag. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Morgen wisselvallig met soms zon, maar ook enkele buien. En dan wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Beleg in winkels voor de dagelijkse boodschappen.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag. Het anker. Ja, goedemorgen, dames en heren. En als u net wakker wordt, uh, dan wens ik u een, een bijzonder goedemorgen. Ik hoop dat het vandaag weer net zo mooi weer wordt als gisteren. En wij uh, hebben een mooi uur voor de boeg in Dit is de Zondag... het uh, ontbijtprogramma van de EEL op de vroege zondagochtend... waarin wij inspirerende Nederlanders spreken. En vandaag, vandaag is dat een bijzonder inspirerend mens. Dat is Colette de Bruin. Colette de Bruin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij bent uh, gedragsdeskundige en jij werkt in het bijzonder met autisten... Ja. En uh, uh, uh, ja, wat moet je met zo'n onderwerp? Want autisme, dat, dat is zoiets waar we heel veel over horen. En, en dat gaan we dus oh. dit komende uur ook absoluut doen. Uh, ik denk dat het bijzonder is om eens te beginnen met, uh, met Paul de Leeuw. Met een liedje van Paul de Leeuw over autisme wat hij onlangs heeft gemaakt. Jouw leven is bijzonder. Soms verward. De wereld oordeelt. Meestal spijkerhart.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 Als iemand openstaat voor wat jij voelt, zou snappen dat jij het zo goed bedoelt: dat jouw beperking je steeds spoelt, dan voelt hij wat van jou. Paul de Leeuw is dit. Paul de Leeuw heeft dus een liedje gemaakt. Dat is de melodie van, uh, van Adele. Jij kent het liedje heel goed. Laat jij mij in alles blijken. Ja. Martin van der Meer heeft het geschreven voor zijn ja. zoon. En die mailde mij van, wil jij het uh, ook gebruiken? Want het is zo. Maar Martin zo van der Meer, liedje. wie is dat? Dat is een tekstschrijver? Nee, dat is de vader van een autistisch jongetje. Ja. En die heeft op het liedje van Adele deze tekst gemaakt voor zijn eigen kind. Ja. En toen heeft hij Paul de Leeuw gevraagd, wil jij het uitbrengen? Nou, ik krijg kippenvel als ik het hoor. Dus ik gebruik ja. het heel vaak in de training. En ja, ik zet het knetterhard en dan, ja, dan krijg ik zo'n kippenvel. En denk ik, ja, dit is precies waar ouders tegenaan lopen. En waarom, waarom krijg jij er kippenvel van? Um, mijn vader heeft Asperger. Ja. Het syndroom van Asperger is, uh, die valt onder het autisme spectrumstoornis. En ik ben zelf een kind... Uh, wat het dus aan de lijf heeft ervaren... wat het is om autisme in de familie te hebben, in het gezin te hebben. Ja. En ja, ik werk alleen maar met autistische mensen... dus ik zie ook al het verdriet van ouders... en uh, de worstelingen van kinderen. En daarom doet dit liedje mij heel veel. Ja, dus het, het komt heel erg dichtbij. Maar het komt ook echt dichtbij bij een heleboel mensen. Want het heel staat veel. ergens op een website... en er zijn tientallen reacties op dit liedje. Ja. Merk je dat ook met de mensen waarbij je werkt? De reacties op het liedje, dat ze dat heel mooi vinden, ja, dat klopt. Zeker maar, bij, bij moeders. Maar is het ook een, een, een behoefte aan begrepen te willen worden? Dat sowieso. Want, weet je, als je een kind met Down syndroom hebt, dan zie je van buiten, daar is wat mee. Ja. Maar een autistisch kind, daar zie je helemaal niets aan. Dus ouders moeten vaak vechten om er doorheen te beuken van, ja, er is wel wat met mijn kind en... En ook voordat ze zelf weten dat er wat met hun kind is. Dat kan soms een hele lange weg zijn. Er gaat een hele hoop verdriet aan, uh, aan vooraf. En uh, speelt daar nou nog heel veel schaamte een rol bij? Dat mensen zich schamen voor het hebben van een autistisch kind? Soms in, uh, in het acceptatieproces. Uh, bijvoorbeeld als kinderen bijvoorbeeld tegen iemand zeggen... jij stinkt of heel on ongepast gedrag vertonen. Dan kunnen ouders zich schamen. Ja. Wat wij leren is van ga, ga terug naar de oorzaak, ga kijken waar dit gedrag vandaan komt en dan kun je het prima sturen. Ja. Maar voordat, voordat ouders zover zijn, dan, dan kan daar schaamte ook mee zijn. Maar er, en er is niet echt een taboe rondom autisme. Nee. Dat, nee, dat merk dat ik niet. Niet. Dat nee. niet. Jij vertelde net dat je zelf uh, een vader hebt gehad die autistisch is geweest. Nog ja, ja, ja, nee, gelukkig. <laughs> nog steeds, nog. Ja. ja. Dat is ook zo, ja. We hebben het over de jeugd, We ga je in de verleden tijd praten. Ja. Um, Wanneer kwam jij erachter? Ik heb een boek geschreven, ik geef me de vijf. Ja. Tijdens het schrijven van het boek was ik dus eigenlijk al heel druk met autisme mee bezig. En, en daar een boek over aan het schrijven. En toen wist ik het eigenlijk nog niet. En tijdens nee. het schrijven van het boek gebeurde er iets. Waardoor wij erachter kwamen van, nou, hij heeft het ook. Wat gebeurde er dan precies? Er was een brand bij hun ja. in de buurt. En daardoor kon hij de wijk niet in. En mijn moeder ook niet. En kwamen ze naar mij toe om, om te schuilen, zeg maar. Ja. En uh, toen gedroeg mijn vader zich zo anders dan standaard verwacht. Dat hij zeiden van, nou... En eigenlijk de volgende dag viel het kwartje bij mij pas... dat ik dacht, nou, hij lijkt wel autistisch. Maar voor mij was dat zo vreemd. Want in die tijd, ja, autisme was helemaal nog niet zo bekend. Tien, vijftien jaar geleden toen, ja... En zeker niet bij volwassenen. We hadden het nog steeds over kinderen. En we hebben nu pas door dat die kinderen ook groot worden. Ja. En we hebben nog een hele inanslag in de diagnostiek bij volwassenen te maken. M maar um, het is nooit beleefd naar een vrouw toe. Maar hoe oud was je toen je erachter kwam bij je vader? Um, dat is denk ik nu negen jaar geleden. Ah. 9 jaar, heel, heel charmant opgegroeid. Was ik 39? Dat wou je weten nou, natuurlijk. Dat, dat is niet al allerbelangst. Nee, maar ik, 39 jaar leef je met je vader en je komt er dan pas achter. En, ja. en heb je geen andere dingen meegemaakt in je jeugd waarvan je dacht... nou, dit is, dit is toch wel raar vergeleken bij andere vaders? Ja, natuurlijk wel. Maar het was wel zoals het was. Als kind denk je gewoon, dit is mijn vader. Ja. En daar liepen we wel tegenaan en mijn moeder liep daar ook tegenaan. Wat, waar liep je dan tegenaan? Bijvoorbeeld altijd op dezelfde tijd eten. Uh, afspraken waren afspraken en daar was niet aan te tornen, Dat was niet, niet, niet veranderbaar. Tien uur thuis was tien uur thuis en niet om de één minuut over tien thuis. Nee. Um, ja, Mijn vader die kan niet zo goed een discussie voeren... of, een, of, of uh, dat ik als kind een zeg maar, mening kon hebben waar dan over gediscussieerd werd... waardoor zijn mening veranderde. Het was eigenlijk zoals het was. En jij dacht, misschien heb ik dat alleen hoort... maar een strenge vader... Ja, en dat hoorde dan zo. Ja. ja. Nou, dat zei ik aan het begin van de uitzending al. autisme is zo'n zo ontzettend verzamelwoord geworden. En, uh, gisteren werd het bericht bekend dat het pyjama-jongetje teruggevonden is. Een jongetje uit Groningen. Die uh, was, was, uh, hij is negen jaar. Uh, is, is vermist twee dagen lang. En niet aanspreekbaar omdat hij autistisch is. En dat is het volgens mij wel zo'n beetje wat ik of misschien iedereen zich kan voorstellen bij het begrip autisme... Uh, ja, moeilijk mee te praten. Maar er is volgens mij meer van te zeggen. Wat Kan jij een beetje ons inzicht geven in wat autisme nou precies is? Um, zoveel mensen met de diagnose autisme... zo uniek uit het autisme zich ook. Dus dit jongetje is één jongetje... wat dus moeilijk schijnt te kunnen praten. Ja. Maar mijn vader kan heel goed praten. Ja. En dat verschilt gewoon per persoon... of je aanspreekbaar bent of niet... Uh, Afhankelijk van je intelligentie. Uh, of je, kijk, als je verstandelijke beperking hebt, is het ook anders. Want misschien kan het jongetje helemaal niet praten. Dat zou kunnen dat het helemaal niet eens als autisme ligt. Daarnaast, als hij twee dagen weg is geweest, dan is hij waarschijnlijk zo verward dat hij het allemaal niet meer op een rijtje kan krijgen... en dat hij daardoor niet aan was. Autisme is eigenlijk, als je kijkt per persoon... heeft ieder, um, op alle ontwikkelingsgebieden, autisme is pervasief. Perversief, wat betekent perversief dat? dat betekent dat op alle ontwikkelingsgebieden je autisme terugziet. Okay. In het denken, in de emoties, gevoelens, in de motoriek. Overal zie je autisme terug. Alleen bij de mensen die het syndroom van Asperger hebben... die kunnen heel, uh, hun taalontwikkeling gaat normaal. Ja. Dat is het enige waar, je, als uitzondering waar je autisme dan niet in terugziet. Terwijl het begrijpen van taal bij mensen met Asperger wel lastiger is. Als dus op alle ontwikkelingsgebieden er storing is kun je ook op al die ontwikkelingsgebieden zien... dat per persoon daar weer verschillende maten van storing op is. Maar nog, nog heel even over... Ja. Uh, want uh, Ik moet even stapje voor stapje. Uh, hij kan, uh, een iemand met asperger kan wel goed taal verstaan... en kan zelf goed spreken, maar taal begrijpen, dat is moeilijker. Ja, om de betekenis aan te verlenen. Van de taal van de ander. Dus dat kan lastig zijn, terwijl zelf... Bijvoorbeeld als je een kind met asperger hebt van een jaar of twee, drie. Ja. Die praat al als een volwassene. Ja. Dan hoor je echt een professortje. Dan gebruikt hij de taal van de volwassenen en denk je, wow, wat een slim kind. Dus zijn ouders in het begin helemaal blij mee? Dat, zo gaat het dan vaak. Hoogbegaafd ja. wordt er dan opgeplakt. En dan later dan blijkt dat het toch wel vreemd gedrag is. En dat hij het gedrag, het, wat ouders zeggen, wel heel mooi na kan doen. Maar dat hij eigenlijk niet naar kan handelen. Ja. En dat daar dus verschil in zit. In, in, in het, het wel kunnen vertellen, maar er dan niet handen en voeten aan kunnen geven. Bijvoorbeeld. Weet je, en zo heeft ieder uniek wat. De een heeft motorisch is veel onhandiger en de ander minder. De een die, die heeft dus overgevoelig op zijn huid. Die kan bijvoorbeeld. Ik had een meisje wat uh, in begeleiding wat sokken. Daar mocht geen naad in zitten. En de moeder zegt tegen mij, ik heb het gevonden, hoor. Ik heb nu tien paar sokken kunnen kopen zonder naad in haar maatje. Ja. En dat meisje zit ernaast. En die zegt, ja, maar mama, ze doen zozeer. Want er staat 32-34 onder. En dan zit er zo'n draadje ingeweven met 32-34, de maat. Ja. En dat draadje extra onder de voeten kan ze niet hebben. Maar dat is dat meisje. En ja. een ander meisje met precies dezelfde diagnose... met dezelfde leeftijd, heeft helemaal daar geen last van. Nee. Maar die heeft bijvoorbeeld... Die kan de tanden niet poetsen, omdat hij overgevoelig op de mond is. Ja. Nog heel even voor, uh, voor het goede begrip. Want we hebben het nu inmiddels gehad over asperger. Maar er is ook nog zoiets als PDD-NOS. Klopt. Wat, wat voor variant heb je nu allemaal precies? Kernautisme. Kern, wat is het, dat is gewoon alles wat autistisch is? Nou, als je de film Rehman gezien hebt. Ja. Dat is... Uh, daar zou je kernautisme mee kunnen vergelijken. Dat is eigenlijk het, het autisme waarvan Leo Kanner in de jaren 40 heeft gezegd... deze mensen zijn autistisch. Ja. En die noemen we kernautist of klassiek autist of Leo Kanner autist. Het is dus allemaal dezelfde de naam voor die groep. Ja. En eigenlijk hebben we tot 10, 15 jaar geleden dachten we... dat dit de autisten waren. Die kijken je niet aan en die hebben heel vreemd gedrag. Maar dan blijkt dat er ook een hele grote groep mensen is... nog een grotere groep dan die kernautisten... Ja. Die dus eigenlijk allemaal hetzelfde gedrag hebben, alleen wat milder. wil niet zeggen dat ze er minder last van hebben, hoor. Okay. Maar die grote groep, dit is dus de PDNL's groep en de Asperger groep... en die hebben daar uh, uh, ja, lichtere vormen van. Um, Zie je maar eigenlijk die hebben hetzelfde wel, gedrag terug. Maar die hebben op al die fronten... Alle, al die ontwikkelingsgebieden hebben ze ook last, ja. Ja, okay. Wij hebben ik laat... wil er nog wel wat ja? aan toevoegen... want het handboek van de psychiater die wordt uh, herzien... zou eigenlijk dit jaar uitkomen, maar is wat verlaat. En dan vervallen al deze namen... en dan gaat het waarschijnlijk allemaal autisme spectrumstoornis heten. En zijn we daar dan mee geholpen als het allemaal één naam heeft gekregen? Nou, het is nu. Ik, ik hoop van wel, want het is nu in Nederland nog zo, dat er in bepaalde regio's bijvoorbeeld geen asperge gediagnosticeerd wordt. Oh, okay, dus dus... psychiatrisch zijn onderling het ook nog niet met elkaar eens. Maar je zou ook bijna kunnen zeggen van, uh, dat, dat bepaalde begrippen, zoals asperge, net een beetje is ingeburgerd. Dat klopt. En nu gaan we dat weer, we het weer wegvegen. Uh, ja, we hebben ASS we hebben en eigenlijk asperger komt dat er dan achteraan. Ja, en dat zal nog wel tientallen jaren zo blijven. Okay. Ja. Want die mensen hebben nu ook allemaal die diagnose. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dat, uh, dat, dat moeten de doktoren ook maar even uitzoeken. Uh, wij hebben onlangs in Dit is de Dag, uh, radioprogramma... elke uh, doordeweekse middag op Radio 1... hebben wij een vrouw gehad die autistisch is... en die daar uh, ook later pas achter kwam. Uh, we laten even een stukje horen uit dat gesprek met haar. Toen ik veertien was eigenlijk merkte ik dat ik toch dat je enigszins anders ben. Dat was vooral op proefwerken. Dan krijg ik een blackout. Ik had zelf heel sterk het gevoel dat er wel iets, iets van een aansluiting in mijn hoofd verkeerd of anders liep. Je zou kunnen zeggen dat ik voor alles ook gewoon wat meer tijd nodig heb om te verwerken. Uh, steeds weer gaan proberen, maar ja, toch steeds merken dat ik uiteindelijk op diezelfde punten vastliep. Ik voelde mij als een, als een, uh, alsof al mijn dingen al mijn talenten in een blik zaten... maar ik had geen blikopener. Ik, was, uh, ik, werd, ik werd volledig gefrustreerd, boos. Ik had geen vertrouwen meer in mensen. Dat ik ook bij zo'n dokter zeg, ja, maar als er niet iets gebeurt... Dan, dan hang ik mij vandaag of morgen hier op het Rijn aan de Boom. Je zit tv te weten kijken, want dat doe je dan veel op dat moment. En daar kwam bij de Wereldtijd door een, een jongen langs... die vertelde dat hij asperger had... En toen dacht ik, hey, dit is voor mij een aanknopingspunt... om misschien duidelijker te kunnen maken aan mensen... van zie je wel, dat bestaat. Je kan een vorm van autisme hebben... en toch ook je verhaal doen op tv. Of Mensen denken heel snel dat je sociaal gestoord bent of iets. Terwijl dat eigenlijk gewoon helemaal niet zo is. Een stukje uit de reportage Peter Siebe heeft gemaakt. En Mocht u zich nou afvragen, dat heb ik ook wel eens gehad... Uh, welk muziek is dat nou onder? Het is de filmmuziek van uh, Rain Man. Dus ik weet niet of... Of jij ook de twijfel had. Ik vond het toch wel leuk dat hij dat zo mooi gemaakt had. Peter Siebe heeft een reportage gemaakt. Al mijn, alsof al mijn talenten in een blik zaten, maar ik had geen blikopener. Toen deze mevrouw dat zei, zag ik bij jou een, een, nou niet alleen een blik van herkenning... maar je vond het ook heel mooi hoe ze dat zei. Ja, dat is heel mooi. Autisme is eigenlijk dat... Um... Alle informatie komt binnen in je hersens. Alles wat je hoort, ziet, ruikt, ja. voelt en proeft. En dat leg je eigenlijk op een soort format... die je al eerder in je hersens gevormd hebt. Want al je ervaringen in je leven sla je op in je hersenen. Ja. Dan ga je dat vergelijken en heel snel geef je er dan betekenis aan. Bij autisme is het zo dat die, dat die vergelijking moet één op één kloppen. Want bij autisme blijven alle, uh, alle informatie, wordt gefragmenteerd. En dat moet samengevoegd worden tot een geheel. En dat... Het moet een hele complete puzzel zijn, willen ze het kunnen vergelijken. En dat is dus vaak niet zo. Want vandaag heb jij een paarse blouse aan voor de luisteraars... met streepjes en blokjes. Ja. Maar morgen zit ik bijvoorbeeld bij jou en dan heb je een groene blouse aan. Ja. Dan klopt die één op één vergelijking al niet meer, want die blouse is anders. En dan zou ik het niet kunnen herkennen, terwijl het exact dezelfde situatie is... En dat maakt door die gefragmenteerde waarneming... dat alles in de wereld veel moeilijker te begrijpen is. Dat de samenhang der dingen veel moeilijker te pakken is. En dan snap ik heel goed haar uitdrukking van... dat het opgesloten zit in een blik. Want het kan er niet uit. En daarmee bedoelt ze eigenlijk... Ik, ik zie de verbanden niet, ik zie de samenhang niet. Ik krijg het niet voor elkaar om de goede betekenis te verlenen. Ik zit opgesloten. Ja. Terwijl als ze iemand zou hebben die voor haar meer lijm aanbrengt tussen betekenissen tussen uh, contexten... en dat generaliseert... dan kan zij veel meer het leven leven. Nou is dit een, een, een, een, een jonge vrouw... en ze heeft er een boek over geschreven... hoe moeilijk het is om, om erachter te komen... om vrouw of om autistisch te zijn. En om vrouw en autist te zijn... Heel de moeite die ze heeft uh, om aan een baan te komen... dat lukt uiteindelijk niet. Ze is echt wanhopig. Ze had het zelfs over nou ja, een einde aan haar leven maken. Kom ja. je dat veel tegen? Ja. ja, vooral op het moment dat mensen... Um, hun autisme nog niet goed kennen. Wat wij doen, is ook heel veel psycho-educatie... aan mensen met autisme zelf geven. van Wat is nou jouw autisme? En dat noemen we eigenlijk streepje. Ik heb, streepje? Ja, ook ga even uitleggen. Ik heb voor alle mensen, of eigenlijk als je zegt kernautisme... en PDD-NOS en Asperger, heb ik een streepjescode gemaakt. En de kernautist heeft op alle ontwikkelingsgebieden... heel veel nee. dikke streepjes. Ja. Goed, duidelijk, zichtbaar, in zijn gedrag. Dit is iemand met autisme. En als je een asperger hebt... die heeft een normaal tot hoge... Intelligentie, waardoor die wat kan verbloemen. Dus die heeft dunnere streepjes. Valt voor de buitenwereld minder op. Ja. En Peter heeft ook zijn eigen streepjes. Zo heeft iedere zijn eigen unieke streepjescode. En met streepjes bedoel ik dan eigenlijk kenmerken van autisme. Als je over die streepjes praat, is het eigenlijk ook heel makkelijk om te zeggen... hé, hey, dit is jouw streep. En ja. nou je weet dat het jouw streep is, kun je ook gaan kijken... wat heb je nou nodig om die streep het leven mee te leven... Ja. Dus dan zoeken we daar oplossingen bij. Uh, eh, nog een beetje wat, van, wat haar probleem is. Hè? Want als zij zo'n mooie zin maakt. Alsof al mijn gedachten in een blik zitten en ik heb geen blikopener. Dat is bijna een poëtische zin. Dus ik zou kunnen zeggen, zij is contactueel ontzettend sterk. Als je dat soort dingen kunt bedenken. Er zit wel een verschil in poëtisch sterk en contactueel. Ah. Een poëtisch sterk komt vanuit haarzelf. Ja. En contact heb je twee voor nodig. Ah, dat is wel een hele, ja. een hele verheldering. En weet je, dat heeft te maken met theory of mind. Dat is het vermogen om te weten wie ben ik en wie is die ander. En dan zie je dat bij mensen met autisme wie ben ik... Ja. kan een groot probleem opleveren. Even fictief, stel dat je kennis van jezelf 0 tot 100 hebt. Dan heb je mensen met autisme die heel veel kennis van hunzelf hebben. Maar het is altijd beperkt vergeleken bij mensen zonder autisme. Want anders krijg je geen diagnose. En er zijn mensen die heel weinig ik hebben. Echt letterlijk alleen maar kunnen nadoen wat ze van anderen horen. Bijvoorbeeld zien op goede tijden, slechte tijden een persoon. En ze gaan die persoon helemaal nadoen omdat ze geen ik hebben. Als je heel weinig ik hebt, dan is het sowieso ook al heel erg moeilijk om je naar anderen te verplaatsen. En te weten, wat wil die ander? En dan zit je met het contact ook hartstikke lastig. Want als ik niet weet wat jij wil... je kijkt me nu heel vragend aan, dus dan weet ik... hij wil nog meer horen. <laughs> maar als ik, ik kan ook aan je gezicht zien als je afwendt... of je gaat naar beneden kijken... dan wil je naar een ander onderwerp. Ja. Dat zie je en lees je aan de lichaamstaal, aan de ogen... aan de mimiek van de mensen. Maar als je die niet kan lezen, wat bij autisme heel vaak het geval is... dan kan je daar niet op afstemmen en dan doe je je dingetje. Zo krijg ik als presentator ook nog even, even een lesje in... wat ik allemaal uitstraal ondertussen. Maar het, het is wel een, een, uh, wat, wat, wat het een beetje bij mij losmaakt... Uh, bij deze, de, deze specifieke kwestie. Als ik haar op praat, dan denk ik... wauw, wat uh, heeft die vrouw het allemaal sterk op haar rijtje... Uh, jij zegt in je boek ergens... want uh, dat moet ik nog heel even vertellen. Je, je hebt ook een boek geschreven, Geef me de Vijf. Um, dat is niet het allernieuwste boek wat je hebt geschreven volgens mij. Maar het wordt wel ontzettend veel gebruikt... Uh, voor iedereen die met autisten omgaat. Uh, jij zegt in het boek, waarin de streepjescodes ook worden uitgelegd overigens... Uh, iedereen heeft wel iets autistisch. Kan het ook zijn dat mensen te licht autist worden genoemd? Ja, die vraag ik eigenlijk heel vaak... Het is een ernstige psychiatrische diagnose. Ja. En je moet op alle ontwikkelingsgebieden problemen hebben. En dat moet al voor het derde jaar aanwezig zijn. Het ja. derde levensjaar. Dus als het goed is, wordt er een onderzoek gedaan van minstens zeven uur. Zeven tot elf uur. En wat doen ze dan in die zeven uur? Een heel uitgebreid onderzoek. Naar persoonlijkheid, naar ontwikkeling, uh, anamnese wordt afgenomen. Anamnese? van de ouder. Ja, de ouders moeten hele dikke lijsten invullen met alle gedragingen van hun kind. Nou, een heel dossier wordt het dan. En dan uiteindelijk de observatie van het kind. En dan wordt er gekeken door een kinder- of jeugdpsychiater... of iemand anders die daartoe bevoegd is. En die geeft dan zo'n diagnose. Dat is niet zomaar iets... En het is, uh, het is ook een levenslange diagnose. Je wordt ermee geboren en je gaat ermee dood met autisme. Dus ik denk dat, het, uh, dat die overdiagnosticering dat dat wel redelijk meevalt. Waarom hebben we wel meer mensen met autisme op dit moment? Dat is omdat de diagnostiek ontzettend verfijnd is de laatste jaren. En als we heel eerlijk zijn, wordt de wereld steeds gekker. Een kind moet op de basisschool al zelfstandig kunnen werken. In groep drie of vier moeten ze al in een groepje kunnen werken. Ze moeten kunnen samenwerken. Als je vergelijkt met toen ik op school zat... dan zaten we allemaal netjes keurig in een rijtje met de armen over elkaar. We Lekker moesten, geordend. En we moesten in een rij naar binnen lopen, die school in. het was allemaal gestructureerd. Ja. En dat gaf gewoon veel meer rust en duidelijkheid. Is, het, uh, is de samenleving dan losser geworden? Of is er ook te veel informatie die er rondgaat? Beide. Ik... Ik heb gesproken met een meneer en die zei, dan sta ik op en dan moet ik kiezen. En dan moet ik kiezen, wil ik op mijn computer of wil ik voor de televisie? En dan kies ik voor mijn computer. Ik kies altijd voor mijn computer. En dan kies ik op de computer, en dan moet ik kiezen wil ik op Word of wil ik op internet. En dan kies ik voor internet. En dan kies ik altijd voor internet. En dan moet ik kiezen wat ik op internet ga doen. En dan kies ik voor Sudoku en ik kies altijd voor Sudoku, want ik kan niet kiezen ik word gek van zoedokel. <laughs> dus, dus, en en dat was een artistisch in... mens. Ja. ja. En, maar zo ingewikkeld is de wereld. Want als je niet kan kiezen... want kiezen heb je oorzaak en gevolg voor nodig... dan heb je die samenhang weer voor nodig. En als je gefragmenteerd waarneemt in al die stukjes... dan lukt die samenhang niet zo goed. Dan kan je oorzaak en gevolg niet overzien. Dus kies je maar altijd voor hetzelfde... terwijl je eigenlijk gek wordt van voor hetzelfde kiezen. Ja. Dus er is wel de gedachte van... ik zou wel wat anders willen... maar ja. omdat dat zo onbekend is omdat ik ja, niet weet wat er oorzaak uitkomt. en gevolg en wat ik moet doen. En zo kan iemand heel erg vastlopen met een hele hoge intelligentie. Dus dat heeft niets met intelligentie te maken autisme. En dan heb je weer sturing nodig van buitenaf, iemand die je leert relativeren, iemand die je leert kiezen. En dan kun je autistische mensen hartstikke veel leren en dan kunnen ze het leven heel ja. prima leven in plaats van overleven. Ja, want dat is ook nog een vraag die bij mij speelt. Dat zijn vaak Vaak hele slimme mensen, hele intelligente mensen, zeg je ze. Nee, het is beide hè. Het komt evenveel voor bij een verstandelijke beperking als hoogbegaafd. Dus het maakt niet uit. De intelligentie maakt niet uit. Het is in de hele range komt het voor autisme. Oké, okay. maar je zegt net wel, mensen met asperger zijn vaak slim. Ja, want, Zoiets, dacht je, a, ja dat klopt ook, want je krijgt de diagnose als perger... als je een intelligentie die gemiddeld of hoog is... en oh, je taalontwikkeling heeft geen storing. Ja. En dat zou ook bij die mevrouw van het boek aan de hand kunnen zijn. Ja. En dan zie je ook dat die taalgrapjes en dat die taalnuances er heel erg in zitten. Terwijl bij een die kan dat helemaal niet. Nee, nee. nee. Ik vraag me dan af, zou iemand die zo slim is... wel deze stoornis heeft, wat voor een werk zou diegene heel goed kunnen doen? Want het is best wel een probleem, ook voor deze mevrouw, om een goede baan te vinden. Ja. Als je kijkt naar um, repetitief werk of uh, voorspelbaar werk, of weet je, ik kan niet praten voor alle mensen. Maar ik kan wel zeggen van uh, het is altijd maatwerk om een baan te zoeken. En de een die, uh, die functioneert het beste in een hele kleine ruimte waar hij in zijn eentje kan zitten. Maar de ander heeft toch die uitdaging weer nodig om. Toch in contact met mensen te zijn. Dus het is altijd maatwerk. Wij zoeken als we een baan moeten zoeken we voor mensen met autisme, zoeken we altijd een baan op maat. Oké, okay. het is uh, half acht, het is over half acht geweest. We moeten heel snel naar het nieuws. En daar zit Freddy Van Tijn met de hoofdpunten. Radio 1, het NOS Journaal. President Saleh heeft Jemen verlaten. Hij is voor medische behandeling in Saudi-Arabië en het ziet er naar uit dat hij daar blijft. Saleh raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Er wordt al wekenlang geprotesteerd tegen het bewind van Saleh, die ruim 30 jaar aan de macht is. Gisteren werd er na bemiddeling door saoedi arabië een wapenstilstand bereikt tussen opstandelingen en regeringsleger. Het bestand lijkt te houden.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 En de Portugezen kiezen vandaag een nieuw parlement. Belangrijkste thema zijn de forse bezuinigingen die het land moet doorvoeren... om steun te kunnen krijgen van Europa. Over de voorwaarden en invulling van die bezuinigingen zijn de partijen het niet eens. De centrumrechtse sociaaldemocraten liggen in de peilingen voor... op de socialisten van demissionair premier Socrates. Zijn kabinet viel omdat hij geen steun kreeg voor forse bezuinigingen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van ja. Weer Online. Langs de kust komen op dit moment een aantal opklaringen voor en is er ruimte voor de zon. Over het oosten en zuiden trekken een aantal buien met lokaal ook onweer. Er staat een matige noordoostenwind en de temperatuur ligt op dit moment tussen 13 graden in het noorden en 17 in Limburg. De komende uren trekken de buien langzaam richting het westen en zullen gedeeltelijk verdwijnen. Vanmiddag leeft de buiigheid weer op. In het hele land komen dan buien voor en is een kans op onweer. De zwaarste buien ontstaan in de oostelijke helft van het land met plaatselijk ook windstoot en hagel. Langs de kust wordt het vanmiddag een graad of 19... en in het binnenland komen de maxima uit tussen 22 en 25 graden. Vanavond houden de buien nog lang aan. Vooral de kustgebieden blijven vannacht ook nog gevoelig voor een bui. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt dan 18 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Ja, Goedemorgen, als u net inschakelt. Ik zit hier met Colette de Bruin. Colette is gedragsdeskundige. Zij weet gewoon alles van autisme. Uh, dat is niet zomaar iets. Want uh, je bent er, toen je ermee aan de slag was... achtergekomen dat je vader het syndroom van Asperger heeft. Dat is iets op het autismisch, autismisch, autistisch spectrumstoornis... Uh, dat is de noemer die we nu moeten gaan gebruiken daarvoor. En we hebben het afgelopen half uur onder andere geprobeerd om mijn verwarring een beetje op te lossen. En u merkt, het, nu moet ik het alleen nog goed leren uitspreken. Uh, je hebt een methode gemaakt om uh, om te gaan met, uh, met autisme. En die heet Geef me de vijf. Dat klinkt niet heel erg medisch, maar het schijnt wel echt een fonds een, nou ja, te zijn die iedereen nu gebruikt. Kan je het? Kort uitleggen wat het ongeveer is. Ja, het is helemaal niet medisch. <laughs> het, is niet, het is helemaal nee, niet medisch. Helemaal niet. Nee, het is juist super praktisch. En, geef me de vijf is eigenlijk de basis. Is dat ieder mens met autisme door die gefragmenteerde waarneming moeite heeft met lijmaken maken in, in het leven van alle dag. Ja. En dat bestaat eigenlijk uit wat moet ik doen, waar, hoe, wanneer en wie. Dat is de kern. En, dus dat zijn de vijf? Dat zijn die vijf. Ja. En dat is eigenlijk de hulpvraag van iemand met autisme. En we leren natuurlijk autistische mensen zelf ook die vraag stellen. Daarnaast leren we de omgeving helemaal uh, hoe ze met mensen met autisme... of eigenlijk kinderen met autisme om moeten gaan. En hoe je je communicatie aan moet passen, zodat je ook elkaar begrijpt. Want autisme wordt ook wel een communicatiestoornis genoemd. En dat komt omdat ze onze taal lang niet altijd begrijpen. Bijvoorbeeld de taal letterlijk nemen, uh, dubbele woorden met dubbel gebruik... dubbele betekenis niet snappen... En uh, van daaruit leren wij ook uh, ouders ja. eigenlijk aan om anders te gaan praten, zodat het, het, het kind hun begrijpt. Maar de, de, de diagnose communicatiestoornis is dus eigenlijk een verkeerde diagnose? Nee, dat, dat is wel zo. Of het hoort uh, er, er is, allemaal bij? Het hoort erbij. Het is een, ja. het is een andere benaming. Naast autisme-spectrumstoornis is, is ook een communicatiestoornis. Omdat het op het vlak van communicatie het grootste probleem is, noemen ze het ook wel zo. Maar wat we gedaan hebben, is dus een nieuwe taal ontwikkeld, zeg maar, de audicommunicatie. En samen in combinatie met hoe je kunt structureren... dat is een basisfundament bouwen voor het kind. Dat, uh, dat wat niet automatisch automatiseert... klinkt een beetje mooi in deze zin. Ik ga, ik ga straks nog een keer vragen om je dit uit te leggen. Audi -com, Audi -communicatie. Audi -communicatie. Ja. Wat wat Hoe ziet dat eruit? Um, eigenlijk is het zo dat als je communiceert met iemand met autisme... wil je dat hij je begrijpt. Ja. Anders hoef je niet te praten. Nee. Dus is het zo dat als je een gewone communicatie gebruikt en hij begrijpt jou niet, zou je iets anders moeten doen? Nou, bijvoorbeeld, één ding: als je zegt tegen iemand met autisme wat hij niet moet doen. Je moet niet boeren aan tafel. Ja. Ja. Dan hoort hij het woordje boeren niet en gaat hij boeren. Het is heel raar als je tegen jou zegt. Denk eens niet aan een glas rode wijn, dan denk je aan een glas rode wijn. Ja. Ja. Automatisch. Ja. Want je hersens registreren, dat woord je niet niet. Dus dat is bij ons ook al zo. Maar als ik tegen jou zeg, je mag niet boren aan tafel... weet je heel goed dat je niet moet boren. Een autistisch kind gaat juist wel boren. Omdat hij ook moet weten wat hij wel moet doen. Bijvoorbeeld, je, je mag boren met je lip op elkaar in je hand voor je mond. Dus een uitzondering op de regel. Dat kan een uitzondering op de regel zijn, die is ook heel belangrijk. Dat is ook een van de technieken die erin zitten. We doen het altijd zo, behalve dat je dat heel expliciet maakt. Ja. Maar die wel, die is ook heel erg belangrijk om niet... Bijvoorbeeld de schoolregel is niet rennen op het plein. Of niet rennen in de gang. En je ziet al die kinderen rennen in de gang. Maak er een welregel van. Maar die is nog hartstikke lastig, want wat moet je dan wel doen in die gang? Ja. En gewoon lopen voor... Een ander kind is gewoon lopen, weet hij exact wat je bedoelt. Maar een autistisch kind kan soms helemaal niet weten wat gewoon is. Want, dus hoe, hoe zou zo'n welregel er dan uitzien? Wij zeggen altijd, je moet hem kunnen tekenen. Dan heb je het concreet. Als je kan tekenen wat je zegt, dan gaat hij het snappen. Ja. En, hoe, en als je dan het, het, het niet rennen in de gang... Dan omhouden zou je, naar een welregel hebt, wat, wat staat er dan bij? Dan zou je met rennen in de gang zou je bijvoorbeeld voor kunnen doen... hoe moet je lopen in de gang... Wat ja. is gewoon lopen? Of op het moment dat hij gewoon loopt, zeggen: dit is gewoon lopen... en dit doen we in de gang van de school. Weet je, dan heeft hij het plaatje erbij. Want het zijn allemaal beelddenkers, autistische mensen. Nagenoeg allemaal. En daarom maken we ook allemaal plaatjes. Onze hele methodiek is, is met tekeningen en met plaatjes. En we werken met kinderen. Trouwens ook met volwassenen als ik daarmee werk. Altijd met tekeningen. Ja. En dan kom je direct in, de, in het hersengebied... wat het meest actief is. En dat is ja. de beelddenkkant. Zijn er ook dingen die je niet kan tekenen? Wat je echt denkt, nou, ik kom het niet uit? Dan moet je zorgen dat je het zo concreet maakt dat je het wel kan tekenen. <laughs> ja, nee, ik, eigenlijk kom ik er altijd wel uit. Dan maak ik het zo dat het wel, ja. wel te tekenen is. En nu heb je inmiddels een organisatie waar, ik heb begrepen... zo'n 50 mensen aan het werk zijn, ja. allemaal met deze methode? Ja. W wat doen die de hele dag? We hebben... Het, het gros werkt in gezinnen. We, hebben, we begeleiden 450 gezinnen ja. uh, met autistische kinderen... We hebben een stukje huiswerkbegeleiding voor kinderen die op het middelbaar onderwijs zitten. En we hebben een dagbesteding, heet dat, voor kinderen die eigenlijk op de middelbare school hoorden te zitten... maar dat niet meer konden, thuis kwamen te zitten, ontheffing van de leerplicht uh, hebben... en dus eigenlijk geen toekomst. En die kinderen zitten bij ons en daar heeft, uh, zijn we nu met de tweede lichting bezig. Die hebben staatsexamens gedaan en die, uh, die kunnen naar het beroepsonderwijs. Dus die heb je gewoon geholpen om hun onderwijs uh, te volgen? Ja. En dan begonnen we met, uh, met één kind in één kamertje... waar niemand binnen mocht komen, waar niemand wat tegen mocht zeggen... en waar heel bijzonder specifiek mee omgegaan werd... En zo heel langzaam hebben we hun leven weer veilig kunnen maken. Want het is altijd uit onveiligheid dat dit allemaal gebeurt. Uit onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid, onveiligheid... krijgen we allemaal heel bizar vreemd gedrag bij autistische mensen. Terwijl als je hem omdraait en je maakt het leven weer... van opstaan tot naar bed gaan, duidelijk en voorspelbaar... dan komt er weer een nieuw fundament waar ze op kunnen gaan staan. Er zijn mensen die hem begrijpen, die kunnen auto-communiceren. En dan zie je opeens ontwikkelingen en groei en dat is gewoon fantastisch. Omdat ze de ruimte voelen om... Ja, nee, de veiligheid voelen. De veiligheid. de veiligheid. De veiligheid voelen. Ik weet, als ik opsta, dan ga ik altijd plassen. Dan ga ik altijd me aankleden. Dan ga ik altijd dan En zo gaat de hele dag door. En die, dan heb ik het basisfundament. En het bijzondere is, als het een, een poos alsmaar zo gaat... dan kun je prima veranderingen aanbrengen. En dan leren we ook... Ouders en begeleiders in hoe je die veranderingen dan communicatief kan ondersteunen. Zodat het ook voorspelbaar is. En dan zie je dat het leven weer geleefd kan worden. En dan zie je die ontwikkeling. En dan zie je ook dat als mensen gaan begrijpen wat autisme is. Ze het kind zelf ook kunnen leren. En dan kan dat kind groot worden en zelf de maatschappij in. Want hij weet, dit ben ik. En dit zijn mijn strepen. En zo kan ik ermee omgaan. Wij uh, hebben ook iemand die uh, regelmatig uh, dingen doet met strepen, maar dat is vaak waarschijnlijk om aan te geven waar het metrum ongeveer zit. Dat is uh, onze dichter bij de zondag. En uh, dat is vandaag uh, heel brand. En dan gaan wij eens naar luisteren. Dichter bij de zondag. Autisme: hoe is dat uit te leggen als je het zelf niet bent? Ik kan er hoogstens dit over zeggen. Autisme is misschien, stel ik me voor, dat je leert klok kijken op een schaaktoernooi en sindsdien elke dag keihard op de klok slaat omdat je denkt dat dat zo hoort. Bij het klok kijken. Of misschien is een autistisch kind iemand die op het schoolplein eerst de andere kinderen gaat zoeken en er dan pas aan denkt om tot honderd te tellen. Of het is iemand die niet wacht... tot er iemand luistert, maar meteen te veel wil vertellen. Maar dan ben ik zelf ook autistisch. Tenminste wel in mijn gedichten. Nee, wacht. Autistisch is dat je je zo goed verstopt... dat de andere kinderen moe worden... en je niet meer komen zoeken. Was je honderd jaar geleden autistisch geweest, dan was er altijd wel iemand in het dorp te vinden die werk voor je wist. Maar ja, dat was nog in de tijd dat de duizend bloemen bloeiden. Een tijd met een andere geest. Toen autistische jongetjes nog in klassen zaten met echte schoolmeesters. Nu zijn er alleen nog maar schooljuffen. Als ik morgens heel vroeg de vogels hoor fluiten, denk ik wel eens zo te horen, zijn er ook zangvogeltjes met een melodiestoornis in het autistische spectrum. Misschien is een autistisch persoon te vergelijken met een egeltje. Een egeltje dat wil zingen als een zangvogel. En dat op zijn stekeltjes briefjes heeft geprikt met hulpvraagjes. Briefjes die, zo valt te vrezen, lang niet alle mensen lezen. In dat geval is een autistisch persoon dus te vergelijken met een mens. Met ieder mens... Want iedereen is wel eens een egel die zijn keel schraapt om te gaan zingen. En dat het dan niet lukt. Het was onze dichter bij de zondag Hilbrand. En hij probeerde erachter te komen wat autisme nou is. Colette, is het hem gelukt? Heeft hij een goede omschrijving weten te vinden? Ja, ik vind hem fantastisch. Ja? ja. Welke in het bijzonder? Ja, de egel met die hulpvraagbriefjes. Ja? Ik vind... Uh, um... Autistische mensen kunnen zo wanhopig op zoek zijn... naar hoe zit die wereld in elkaar... maar doordat ze een communicatiestoornis hebben... kunnen ze het niet goed verwoorden. En dan wordt van ons gevraagd, zie die hulpvraag. En ben niet bang dat je je prikt. Mooi. Wij gaan luisteren naar, naar een plaat van Stef Bos. Ik ben een man van lucht en van water. Een ster die verschijnt en verdwijnt.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 Beter op zoek gaan dan altijd gewacht En beter gevallen dan nooit gesprongen Beter de liefde verloren dan nooit lief gehad Ik ben bang als een kind in het donker En een held in het heet van de strijd Ik ben een dwaas die gelooft in een wonder en in een betere tijd. Ik neem altijd te veel op mijn schouders en al maak ik mijn dromen niet waar. Ik zal tot het eind van mijn dagen op de barricade staan. Want beter een oorlog dan gewapende vrede. Beter op zoek gaan dan altijd gewacht.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 En ik heb meer beloofd dan ik waar kon maken Heb getwijfeld en heb soms mijn woorden verraden Een vriend laten vallen, mezelf vervloekt Ik ben een mens ik ben een mens van vlees en bloed Ik ben een mens ik ben een mens van vlees en bloed Maar beter een oorlog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 Stef Bos was dit met het nummer Vlees en Bloed. En het is een, een liedje wat hij heeft gemaakt... naar aanleiding van de Bijbelse figuur Petrus. En uh, op dit moment loopt er een, uh, een televisieserie bij de EO... die heet Autistisch Wat Nu. En uh, daarin uh, is Colette ook te zien. En Colette, ik heb, uh, ik heb afgelopen dinsdag gekeken... en ik zag jou in gesprek met je pleegdochter, Floor. Want jij hebt een pleegdochter die ook autistisch is. Ja. Ik wil heel graag een stukje van dat gesprek laten horen. Dan heb je hier zo'n raam, weet je wel, zo'n raam heb je hier zitten. En dan staat hier dat poppetje. En dan staat hier gewoon zo'n zo slagboom. En dan komt hij aanvliegen. En dan vraagt hij aan de meneer, uh, of vraagt hij meer aan opa, van hoe hij met de achternaam heet. En dan zegt hij uh, dat hij Westijn van de achternaam heet. En dan wijst uh, je gewoon weg waar hij naartoe moet. Als jij doodgaat, waar kom jij dan? Uh... Maar ik kan ik nog niet zeggen. Dit gesprek heb jij met je pleegdochter over de dood van opa. Wat, wat ben je nu precies mee bezig in dit gesprek, wat je met Flora aan, aan het voeren bent? Floor heeft naar aanleiding van de dood van opa gemerkt... dat haar ouders de kist uitzochten en de bloemen uitzochten. En toen was ze in alle staten en ze zegt dat wil ik niet, ik wil alles zelf uitzoeken. Ik wil de kist uitzoeken, de bloemen uitzoeken. Ik wil, ik wil alles in de hand hebben. Ja. En die stond al maanden open, dat mapje, in haar, in haar hersens. En daar bleef ze maar over bezig. En toen zei ik, van nou, dat gaan we regelen. Ja. En dat is opgenomen in de uitzending Autistisch Wat Nu. En we hebben... Uh, we zijn het crematorium geweest, zijn aan de begraafplaats geweest. Ze heeft gekozen om begraven te worden. Ze heeft de bloemen uitgezocht, de kist uitgezocht. En ja, en dan gaat het over de kaart. En dat is een... Ik laat allemaal kaarten zien wat yeah. mogelijk is. En er is een cartoonkaart bij. En daar staat uh, Peter ze bij de poort. Nou, en dan is ze helemaal ontsteld yeah. hierna. Want ze dacht dat dat alleen in haar eigen gedachten was. Maar het blijkt dus dat meer mensen dat hebben. En dat het ook in de Bijbel staat. En dat die man dat, dat poppetje, dat mannetje. Wat ja. zijn je gedacht? Had, dat hij dus Petrus heet. Dat ja, is dus even helemaal van slag. Want in dit fragment is er dus... Uh, en dat ben jij dan aan het tekenen. Ik heb, mocht het natuurlijk uh, al bekijken afgelopen week. Um, je, zij is een huisje aan het tekenen. Jij zegt, dat is dus een soort huisje zoals bij Walibi. Ja, uh, ja inderdaad. En dan staat een slag. Dus zij is daaraan te vertellen hoe volgens haar de hemel eruit ziet. Ja. Waarom schrikt zij dan zo? Op een moment wat je net vertelt, dat ze, dat ze erachter komt dat meer mensen dat beeld hebben. Dat is die tweede tom waar ik het net over had, dat verplaatsen in die ander. Ze kan niet bedenken dat een ander ook gedachten daarover heeft. En dat die gedachten dan ook nog hetzelfde zijn als haar gedachten, daar schrikt ze van. Want toen ik het zag, dacht ik, zal ze er nou van schrikken dat ze een fantasie heeft? Of, of, ik, ik, of ik vond het verrassend om te merken dat zij... Dacht dat, dat zij zei: Ja, ik, ik, heb dit, ik dacht dat ik dit maar bedacht had. Ja. Want ik had nog heel geen beeld. Met autisten zijn ontzettend gestructureerd. Dus die zullen zich wel geen droombeelden veroorloven. Ja. Waarschijnlijk heeft ze het ook een keer in de kerk gehoord of ergens gehoord. of uh, gelezen, Want dat, dat of... klopt wel, die gedachte, dat ze geen uitgebreide fantasie klopt. hebben. Ja, heel beperkte fantasie. Waarschijnlijk is het ja, wel ergens gehoord en niet zelf bedacht. Maar weet je, dat maakt het ook eigenlijk niet uit. Het gaat erom dat. dat haar, uh, in dit geval dat haar mapje gesloten wordt. Want alles wat, wat, wat haar bezighoudt, blijft openstaan. En hoe meer dat haar bezighoudt... hoe minder makkelijk ze informatie kan verwerken en verpuzzelen... en hoe onrustiger ze is. Ja. Wij noemen dat een punthoofd. Hoe meer punthoofd ja. dat je hebt... hoe minder goed je kan functioneren. En dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn. We zijn alle vragen die ze heeft, alle onduidelijkheden... die ze heeft allemaal aan het wegnemen. Je weet nu welke bloemen, ze weet zelfs wanneer ze doodgaat, ze wordt 88... Weet je? Dat... En dat is, is natuurlijk niet zo. Maar nut is belangrijker dan waarheid. Ze heeft liever die 88. En stel dat morgen de dokter zegt je bent ongeneeslijk ziek. Dan is het een uitzondering op de regel. Zoals jij net ja, al zei. Ja. En dan zeggen we er is een verandering Floor. De dokter heeft dit gezegd. En jij hebt nog uh, zo lang te leven. En dat klinkt voor andere mensen raar. Maar voor Floor geeft het een enorme rust. Na, ja. na die opname. Nadat we daar geweest zijn in het crematorium. En alle keuzes hebben gemaakt. Heb ik er nooit meer over gehoord. Maar... Uh, het, uh, het overlijden van opa, dat is niet alleen iets wat vragen oproept volgens mij... maar ook verdriet moet geven. Ja, ook dat is anders bij Floor. Ja? Want ze zegt, ik snap niet waarom mensen verdrietig zijn. Ik zie het zoals dat hij op vakantie is. Hij was ook wel eens op vakantie en nu is hij lang op vakantie... en hij wacht er gewoon tot ik kom en dan zie ik hem weer. Maar missen hem dan niet? Missen, zegt ze? Wat is missen? Zegt ze, en die tv-uitzending is al een poosje geleden. Ja. En we zijn in dat crematorium om die tv-opname te maken. En dan zegt ze, ja mensen zeggen dat ze mensen gaan missen als ze dood zijn. Ik weet echt niet wat het is hoor. Dat voelt ze dan niet, door die beperkte Tom voelt ze dat ook niet zo. En wat wij dan doen is ondertitelen. Ze zegt even later van, um, maar ik wil opa dat en dat nog vragen. Ik zeg, Floor, dit is missen. Je kunt het niet meer vragen, dan mis je nu opa. En op dat moment voeg ik nog iets toe en is het cognitief. Maar in de loop van de periode is het nu dat ik had haar van de week aan de telefoon ja. en dan zegt ze van uh, dat en dat en dat heeft de dokter gezegd. En dan zeg ik uh, tegen de: oké, okay. en ik zie je maandag weer. Oh, zegt ze, ik mis je. Dat duurt nog zo lang. En dan denk ik: wauw, ze weet nu wat missen is. En, doord... en dan heeft ze dus ook echt dat gevoel. Ja, ik kwam er echt met een zucht uit, echt het gevoel. Eerst was het nog cognitief. Oh, ik wil hem wat vragen. Dat is missen, dat is nog in je hoofd. Ja. En nu kwam het echt authentiek uit haar gevoel... ik mis jou, en ik zie je pas maandag weer. Nou, dat is die groei die bij alle mensen met autisme kan... als ze mensen uit een omgeving hebben die kunnen ondertitelen... en samenhang aanbrengen, lijm aanbrengen... in al die dingen die de wereld is ja. en die ze zelf zijn. Dat is het tweede wat mij daar in dat fragment opvalt... Um, dat, dat, dat ben jij als pleegmoeder... of misschien als, in de rol van begeleider in andere situaties... het gaat langzaam, stapje voor stapje voor stapje. Word je er af en toe niet heel erg moe van? Nee, nee? eigenlijk ik kan zo genieten van één... zo'n klein stukje lijm wat je brengt. Ik, ik, het stukje dat zij zegt... Van, eh, dat stukje over missen in dat crematorium... dat was voor mij goud. Ja? Ik dacht, ik heb goud. Wauw, ik wou dat ik dit had. Dat is niet uitgezonden. Maar dat vond ik zo'n mooi momentje. Dat ze zei van, ik wil hem nog wat vragen. Ik denk ik heb nu voor Floor daadwerkelijk een stukje kunnen bouwen. En van de week toen ze dat door de telefoon zei. Denk ik, ja het is me gelukt. Ze kan dus nu missen. Ja. Nou dat als je dus iemand die nooit het gevoel missen kent. Kan teruggeven of kan geven. Dat is toch geweldig. Weet je? En al kost me dat heel veel werk. Daar kan ik geweldig van genieten. Is dit iets wat wij... Met z'n allen zouden moeten doen. Want uh, Floor komt natuurlijk ook in situaties. Waarin ze inmiddels aan het werken is. Heb ik begrepen. Ja. Uh, moeten de mensen om haar heen ook extra langzaam met haar omgaan? En dat is het mooie ervan. Op het moment dat, dat je bijvoorbeeld. De jaren dat Floor Floor nog bijna vijf jaar bij ons. In die vijf jaar hebben we heel veel kunnen bouwen met haar, fundament kunnen bouwen... heel veel haar kunnen leren. En ze woont, werkt nu in het ziekenhuis op een nieuwe werkplek. En ik ben alleen de eerste dag meegegaan voor het intakegesprek. En daarna heeft ze het allemaal zelf gedaan. En dat kan ze met de know-how die we hebben meegegeven, kan ze dat dus. Ja. En dat is het mooie. Nu kan zij het leven leven zelfstandig. Want ze is niet gek. Nee. Autistische mensen zijn fantastische mensen. Ze hebben alleen lijm nodig van de omgeving. En als ze die eenmaal hebben, dan doen die hersens het gewoon. Ja. Z zij kan dus niet verrast worden nu in haar nieuwe... Oh, dat kan. Maar ze heeft allemaal tools om het op te lossen. Tjoe. Het uur is alweer uh, omgevlogen. Uh, hoe langzaam uh, zo'n gesprek uh, misschien lijkt te gaan... als je het allemaal goed wil begrijpen. Wij komen bij ons gastenboek. Uh, wij vragen al onze gasten, en dat hebben we ook uh, aan jou gedaan... om de ideale zondag te beschrijven. Ik zoek even... Ah, er is een mooi gouden lintje. Hmm, ik zie een tekeningetje. Vertel eens even wat je getekend hebt. Wat ik heb getekend is uh, Mijn Ideale Zondag. En er stonden heel veel letters in dit boek. En ik dacht, dat is niet mijn ding. Ik ben ook een beelddenker. Ja. En ik heb uh, een streepje gemaakt, een golfje... wat breed begint en wat langzaam steeds dunner wordt. En dat eindigt in stilte. En wat bedoel je dan met die tekening? Dan komt er nog een streepje ja. ah. en weer zo'n golfje. En ik dan eindigt mee te het kijken. in rust. Uh, als je zegt, word je daar nooit eens moe van? Ik ben jaren op zoek geweest naar stilte en naar rust. En vooral op de zondag. Want in uh, ons hectisch leven, waarin we een, uh, vijf pleegkinderen hebben... drie eigen kinderen, kleinkinderen en, uh, en een eigen bedrijf... dan is er weinig stilte. Maar ik ben ook geen mens die kan stilzitten. En dat heb ik echt moeten leren. En daar ben ik het laatste jaar uh, heel erg goed mee bezig. En dan zijn die rustmomenten gouden momenten. Ja. En dan kan ik tot mezelf komen naar bezinning toe. En daar zit ook de groei en de ontwikkeling en de kracht. En daar heb jij dus de zondag uh, voor nodig. Wat is de beste plaats voor jou om stil te worden? Slaapkamer. De, sla de slaapkamer. Maar je gaat er niet slapen? Dan ga ik niet slapen. <laughs> Oké. Okay. Um, wilt u nou meer weten van autisme... Uh, dan kan ik u van harte aanraden um, om naar de serie Autistisch Wat Nu... Te gaan kijken. Die is op dinsdagavond op televisie. Is half, ook, acht is al, half acht Nederland 1. Half acht Nederland 1. Hij is ook te kijken op eo.nl-autisme. Daar kan je de boel nakijken. Uh, wilt u dit gedicht nalezen? Dan kan het ook. Ga dan alsjeblieft naar onze website. Eo.nl. Dit is de zondag. Het gedicht van Hilbrand. En dan kunt u ook de hele uitzending en het gesprek met Colette naluisteren. Wij gaan eens even overschakelen naar het Capitool, Want daar zit Menno Bentveld voor Vroege Vogels. Goedemorgen Ed. Ja, wat heb je allemaal in de uitzending? Twee mooie uren. Wij gaan uh, uh, praten over de korenwolf. Die gezellige dikke hamster in Limburg. Daar uh, ging het heel goed mee, maar nu staat hij toch weer onder druk. We moeten erop letten dat we hem niet kwijtraken. Dus uh, aandacht voor de korenwolf. En waarom kunnen de Duitsers wel van kernenergie afstappen? En willen wij er twee centrales bij? Die vraag hebben wij het ook over. En nog heel veel andere natuur- en milieudingen. Dat was weer spannend met vroege vogels. Ik uh, wens iedereen veel luisterplezier en een hele goede zondag.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 Dit is Radio 1.